10 uur. Freddy van Tijn met het nos Journaal. Op de snelweg M3 tussen Londen en Southampton zijn acht mensen gewond geraakt die in een Nederlandse bus zaten. Eén van hen raakte zwaar gewond, maar leek volgens de politie niet in levensgevaar. Het ongeluk met de bus met 26 mensen aan boord gebeurde vanavond rond 6 uur Britse tijd bij het plaatsje Fleet. Volgens de Britse politie is de Nederlandse chauffeur onwel geraakt. De bus raakte van de weg en kantelde. Het nieuwe bewijs dat nabestaanden zeggen te hebben tegen Jorge Zorrilla zou onder meer bestaan uit de verklaring van een getuige. Het is een oud-medewerker van het landbouwinstituut Inta. Voor dat instituut was de vader van Prinses Maxima... tijdens de militaire junta in Argentinië... als staatssecretaris en minister verantwoordelijk. In de uitzending van Caro Brandpunt vanavond... zegt de oud-Inta-medewerker dat hij wil getuigen... in een eventuele zaak tegen Zorrilla. Hij zegt dat hij op het instituut getuige was van systematische zuiveringen... Sorietta heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van verdwijningen. In Alkmaar heeft de politie vanavond de verdachte van een steekpartij neergeschoten. De man zou vanmiddag een vrouw in haar borst hebben gestoken. Ze is buiten levensgevaar. Na de steekpartij ging de man er vandoor. Aan het begin van de avond zag een agent in een park een man lopen die voldeed aan de beschrijving van de verdachte. Hij kwam met een mes op de agent af en reageerde niet op waarschuwingen. Daarop schoot de agent hem neer. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De burgemeester van Rome heeft aangeboden te betalen... voor de schoonmaak van het wegdek... op de plaats waar een jongen van 15 dodelijk is voor verongelukt. Zijn moeder had daarvoor een rekening van meer dan 700 euro gekregen... van een schoonmaakbedrijf dat werkt voor de gemeente. De zaak zorgt voor veel ophef in Italië. De moeder van de jongen weigert het aanbod van de burgemeester om te betalen. Hij wil daarmee volgens haar alleen maar positief in de publiciteit komen. Het weer. Vannacht een beetje regen. Morgen bewolkt en nevelig. Blijft meest droog en het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op zondagavond. met veel wintersporten. Met schaatsen natuurlijk. De nationale top kwam in actie op de Nederlandse kampioenschappen Sprint. Voor één vrouw was de tweede dag van het NK Sprint het einde van het seizoen. Zorg is dat het lichaam weer reageert zoals het moet zijn. Zodat ik in april zeg maar.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 Dan ijshockey. De trappers uit Tilburg keken met angst en beven uit naar het moment dat de NHL, de profcompetitie in de Verenigde Staten... weer zou gaan beginnen. Want dan zou de Canadees Dale Wees namelijk wel eens direct... op het vliegtuig kunnen stappen. Op het moment dat de staking erop zit, dan pak je de eerste beste ticket... Uh... Terug naar, naar Canada en dan gaat hij weer lekker bij Venkel voor spelen. En dat is precies wat er is gebeurd. Deel Wee speelde vanwege de lockout in de NHL in Tilburg. Maar is vanmiddag uitgezwaaid. We gaan praten met de voorzitter van de trappers, Ron van Getstel. En behalve de wintersport ook aandacht voor de typische zomersport beachvolleybal. Maar die speelde hun NK wel binnen. Tot 11 uur is dit langs de lijn. De nationale sprinttitels zijn verdeeld. In Groningen werden schaatser Stefan Groothuizen... en Marit Leenstra Nederlands kampioen. Op het toernooi waren ook nog tickets te verdienen... voor de WK-sprint over drie weken in Salt Lake City. Sebastian Timmerman, je hebt dit weekend de sprinters gevolgd in Groningen. Um, ging het nou... Om die nationale titel, is die nog heel erg belangrijk... of gaat het voornamelijk de sprinters om het WK? Nou, Het is altijd een leuk excuus hè, om te zeggen... als je net geen Nederlands kampioen geworden bent... van ja, maar het ging mij eigenlijk om een ticket voor het wereldkampioenschap. Ik wilde nou, maar... gewoon bij de eerste vier. Het gaat uiteindelijk echt ook wel om, om die titel. Uh, nou ja, degene die wint, Stefan Groothuis... wordt voor de zesde keer uh, Nederlands kampioen. Staat nu op gelijke hoogte met Jan Bos en Gerard van Velden. Uh, dus dat speelt echt wel mee. En uh, um, ja, was gewoon ook echt uh, de regelmatigste... Dus als puntje bij het paaltje komt, en dat zag je ook wel bij de vreugde van Marit Leenstra... dan gaat het toch echt wel om die Nederlandse titel in zo'n weekend. Ja, Stefan Groothuis dus zijn zesde titel. Uh, er was nog wel eventjes twijfel of hij echt kampioen was geworden. Het begin nu, uh, nu door te dringen en uh, ah, geweldig. En vooral ook uh, omdat het de zesde keer is. En uh, dat vind ik toch wel erg speciaal. Uh, gelijk met Geert van Velden en Jan Bos. Ja, je hebt een, een moeilijk voorseizoen gehad. Begin van de eerste helft van dit schaatsseizoen. Uh, door dat virus. Um, ja, na het enkele afstanden moest jij afhaken. Heb jij uh, nu alweer dat, dat niveau terug van dat niveau wat je toen had. Aan het begin van het seizoen. het nou, begin van het seizoen heb ik nog geen niveau gehad. Maar uh, dat was niet best. Maar, uh, nee, dat is ook weer zo. Ja, nee, nee, maar ik, je bedoelt denk ik het niveau van de afgelopen jaren. Uh, nou, uh, nog niet helemaal vind ik zelf. Dus uh, ja, eigenlijk zo, ja, het is het gewoon heel krap. Weet je, niveau, dat is het mooie aan dit toernooi. Het niveau is gewoon echt heel erg hoog. Als je kijkt, uh, ik weet het dus niet wat de precies de verschillen zijn. Maar het zal echt in de honderdste zijn. Jazeker, ja. Ja, dus... Twee honderdste. Ja, dat geeft gewoon aan dat die andere jongens ook verschrikkelijk goed zijn. Maar uh, we gaan dus met een hele goede equipe naar... Uh, naar... Uh... Kel uh, Salt Lake City. <laughs> ja, Salt Lake City. Ja, eerst Calgary, ja. dat is de wereldbeker. En dan door naar Salt Lake voor het WK. Steven Dalebout uh, interviewde Steven Ach. Groothuis. Um, het was wel mooi om te zien dat inderdaad die twijfel nog best wel lang er was. Hij ja. had ook niet echt... Laten we zeggen, de kampioensrace neergelegd, hè? Die nee. duizend meter. Nee, nee hij wordt uh, dan uiteindelijk wel derde op die, op die duizend meter. Tuit, ja. het reed heel erg goed. Uh, Mulder won dus nipt van Groothuis. En uh, door eigenlijk door het feit dat zij zo in verwarring waren, of in ieder geval allemaal eigenlijk niet reageerden. Uh, was ik zelf ook eventjes verslag. Ik, ik zal er niet ergens een gecorrigeerde tijd gemist hebben. Want het gaat dus inderdaad uiteindelijk maar om tweehonderdste. Uh, maar ik vond het eigenlijk ook wel veelzeggend... dat Groothuis, uh, dat gaf hij uh, uh, ook nog later toe... na die tweede 500 meter... helemaal niet bezig was geweest met de tijden en het klassement... maar gewoon alleen maar gefocust had op de duizend meter... en de goede duizend uh, uh, rijden... Dat uh, ja, geeft ook wel weer dat hij echt zijn eigen race gereden heeft. En je ziet toch vaak op zo'n slotafstand... dat sommige rijders meer op hun tegenstander zeg maar, gaan rijden... of een ja. tijd die ze moeten rijden... in plaats van gewoon hun eigen race rijden. Dat zag je vorig jaar bij Hein-Otterspeer. Nu toch ook wel weer een beetje bij diezelfde Hein-Otterspeer. Ja, een groothuis die heeft die ervaring. En, uh, nou ja, daar wordt hij kampioen door. Ja, hij heeft de ervaring, maar de vraag was nog wel even inderdaad... of zijn conditie goed genoeg ja. zou zijn. Had jij dit verwacht dat nee. hij dit al zou kunnen? Eerlijk gezegd niet, nee. Ik heb hem. Uh, hij is natuurlijk lang eruit geweest. door die uh, naweeën van de virusinfectie. die hij ja. van de zomer had. Hele, het hele deel 1 van het seizoen gemist. Ik zag hem vorige week zaterdagavond. laat een trainingswedstrijd rijden in Heerenveen. Toen dacht ik. nou. je moet er nog wel het een en ander aan progressie boeken. Toen reed hij trouwens langzamer. dan dat hij was hier in Groningen. Uh, uh, dus dat zegt ook wel het een en ander. Maar afgelopen woensdag. toen die tweede werd... op die selectiewedstrijd 1500 meter achtertuiten. toen zag je wel dat, uh, wel dat hij wel aan de betere in de hand was. Uh, maar dat hij voor de zesde keer Nederlands kampioen zou worden dit weekend... en dus Michel Mulder en Otterspeer zou verslaan, nee, dat had ik nog niet voor. Maar hij zegt zelf ook, hij voelt, van, het is het nog niet helemaal, hè? Zou dan nee. die drie weken genoeg zijn? Ja, want Hij, moet, hij gaat zijn titel uh, verdedigen. Ja, hij gaat zijn titel verdedigen en hij is uh, uh, ook weer een van de topfavorieten... want er zijn er niet zoveel, ook mondiaal, die een goede 500 en 1000 meter kunnen rijden. En als je ook kijkt, niet alleen naar de tijden, maar ook de, de klasseringen die erbij horen... 5-1-4-3, ja, hij, heeft, hij is gewoon de regelmatigste rijder... En bij sprinten gaat het erom dat je zo weinig mogelijk fouten maakt. Oké, okay, die start dat dat altijd zijn mindere punt is. Dat weten we. Dat calculeert hij zelf ook al in. Maar voor de rest kan die in zo'n wedstrijd. Uh, ja, kan die gewoon heel in zo'n weekend kan die vier hele regelmatige wedstrijden rijden. En dat is echt zijn sterke punt geworden. En nu staat hij dus in dat rijtje met Gerard van Velden, met Jan Bos. Vind ja, je ook echt dat hij in ja, dat rijtje hoort? Absoluut, absoluut. Ja, hij heeft net zoveel wereldtitels uh, als Jan Bos. Uh, op de sprint. Ja. en uh, nou, Van Velde is nooit wereldkampioen sprint geweest. Uh, nee, hij hoort absoluut in het rijtje... Uh, waar we dan ook maar even wennenmars bij moeten zetten... denk ik natuurlijk ook wereldkampioen sprint geweest. Maar goed, dan geen zes Nederlandse titels... Ja. Maar hij behoort echt absoluut tot die, tot die uh, top. De prestatiedichtheid is natuurlijk ook nog is groter geworden de laatste jaren dan dat het in die tijd was. Dus het is echt heel knap. Ja, precies. Laten we even kijken naar hoe dat nu werkt. Want, want het is echt heel spannend geworden. Het zit onvoorstelbaar ja. dicht op elkaar. Hè? Ja, de, de nummers 1, 2 en 3 binnen een tiende van elkaar. Nou, dat zegt genoeg. Want ja. uh, één foutje en, uh, en je kan zo de drie, vier plaatsen zakken. Dat zie je ook aan Ronald Mulder, die ging als leider de laatste afstand in. En die geeft dan uh, uiteindelijk wel een dikke seconde toe... maar die zakt er naar de vijfde plaats en gaat wel naar Salt Lake... maar als reserve. Maar nou, ja. ja, dat is het verschil. Als we kijken naar uh, de nummers 2, 3 en 4... Michel Mulder, Hein, Otterspeer, Mark Tuitert. Um, ja, is, zijn die wel logisch? Zou je die van tevoren ja, hebben opgeschreven? Nou, in ieder geval Mulder en Otterspeer. Uh, Tuitert misschien... ja. De, net niet of net wel, dat, dat hing er inderdaad een beetje om met, met Ronald Mulder. Nou ja, Kjeld Nuis zit er dan niet bij, die wordt slechts uh, zesde. het is eigenlijk hetzelfde verhaal, wel een beetje als Groothuis. Alleen hij had geen virus, maar een gebroken rib aan het ja. begin van het seizoen. En die komt ook terug in deze week met een overwinning op die 1500 afgelopen woensdag. En nu de vierde plaats en een ticket voor, uh, voor het WK-sprint. Uh, die is ook helemaal terug. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat laat toch maar zien dat je mensen niet te snel moet afschrijven. De ereplekken uh, voor de mannen van de ploeg van uh, Gerard van Velden. Niet de titel voor Beslis.nl. Even kijken hoe Gerard van Velden terugkijkt op dit NK. Ik wist dat drie, drie na het WK dat dat, uh, een droomscenario was... En uh, ja goed, dat, dat hebben we gehaald. Dus dat is gewoon ja, fantastisch. En uh, dat, als je kijkt hoe we begonnen zijn met z'n allen en waar, waar we dan nu zijn. Dan hebben we dat gewoon in een aantal jaren hebben we dat gewoon, uh, ja, supergoed gedaan met z'n allen. En het is jammer dat het net niet bekroond wordt met een uh, titel. Maar ik kan niet anders zeggen. Kijk, uh, groot is de wereldkampioen. En uh, het, het gaat ook vier goede afstanden rijden op rij. Dat is ook een kunst. En daar is waar het WK Sprint straks ook over gaat. Dus uh, het, is gewoon, uh, het is gewoon gegund, maar wij komen hier gewoon hartstikke goed weg. Ja, jullie jongens die dus in de top meedraaien en hoe van een ja, enorm sterk bezet NK Sprint, het niveau was erg hoog. Heb je, het, heb je het ooit zo hoog meegemaakt? Nee, ik heb het uh, eigenlijk nog nooit zo hoog meegemaakt. Maar ja, dat zie je toch wel uh, met de commerciële teams, uh, team van Jacori, team van mij. Dat je, je krijgt gewoon wel een, uh, een gezonde competitie. En uh, dan zie je toch dat uh, ja, toch heel veel wedstrijden, mes op de keel staat. En ja, dan zie je toch dat je zo elkaar toch wel omhoog uh, stuwt. En dan moet je gewoon als uh, positief uh, ervaren. We gaan gewoon met uh, vier hele sterke sprinters naar, uh, naar Salt Lake voor Nederland. En dan kan uh, Nederland alleen maar weer lol aan hebben. Want ja, wat verwacht jij daar als je naar de wereldtop kijkt? Um, het lijkt mij, als je dit deze tijden ziet en de afgelopen weken en maanden, dat Nederland daar gewoon in de top meedraait. Ja hoor, we hebben, gewoon, uh, we hebben gewoon vier rijders en die, uh, kunnen, gewoon, uh, die kunnen gewoon allemaal gewoon voorin meedoen. Je bent natuurlijk altijd uh, afhankelijk van de vorm van je uh, buitenlandse collega's. Maar uh, de tijden die wij hier met z'n allen rijden uh, zijn uh, zeker uh, zeer competitief. En uh, ja. ja, het wordt gewoon wel een mooi toernooi. Nederlands Sprintland. <laughs> ja, zeker, zeker, zeker. Klinkt wel goed, hè? Ja. Nederlands Sprintland. Ja, ja, dat hadden we, nou ja... Tien jaar geleden of zo, vijftien jaar geleden niet, niet te durven te dromen... dat het in de breedte zo uh, sterk zou zijn. Eén, twee toppers en dan uh, een middenmoot, zeg maar. Maar, ja, maar ze stuwen elkaar dus ja? inderdaad uh, ja, ja, tot ja, grote dat, hoogte. Ja, ja, Michel Mulder en uh, Hein Otterspeer die rijden dan inderdaad voor de ploeg van Van Velden. En Mark Tuitert natuurlijk. en Groothuis dan, uh, en Ronald Mulder de reserve voor de ploeg van, uh, van Jack Ori. En het is inderdaad uh, gezonde concurrentie inmiddels. Kijk, hè, die, die sponsor die dan Van Velde uiteindelijk is gaan sponsoren... Die, linkte, uh, die longte eerst eigenlijk naar Jack Ory. Er waren wat gesprekken, maar uiteindelijk ging hij toch... koos die voor Van Velden. Uh, de baas van die sponsor die, uh, ging vervolgens in de pers... Uh, nog wat dingen daarover loslaten. Vertellen hoe die onderhandelingen gegaan waren, et cetera. Nou, zeg maar wat bedrijfsgeheim hoe dat gegaan was... vond ik niet zo heel erg netjes. Dat, dat was aan het begin van het seizoen. Uh, maar nu we gewoon op de baan bezig zijn... is het gewoon een, uh, volgens mij een gezonde concurrentie... tussen die twee sterke blokken. En dat, uh, nou ja, dat maakt het niveau ook alleen maar hoger. Dat is bij de mannen zo, kunnen we dat ook... Bij de vrouwen, zeggen? Nou, daar uh, is het niet zo'n extreem verdeeld over twee blokken... zoals het bij de mannen is. Uh, uh, nou ja, daar wint Marit Leenstra van uh, de ploeg van Van Veen. Margot Boer rijdt voor Liga, wordt tweede. Laurine Verriesen rijdt dan weer voor Jack Ory. Die wordt derde. En zij gaan met Thijsje Oenema, uh, de 500 specialist die dan weer voor Marit en de timmer, de ploeg, uh, timmer de ploeg rijdt, dus Liga... gaan zij naar het, uh, naar het WK. Ja, dus veel meer verdeeld. Ja. Maar het was ja. wel spannend... Ja, uh, vooral tussen Leenstra en Boer. Dat die twee bovenuit staken, dat zag je wel vrij snel. En dan van Riesen uh, wel een soort geïsoleerd, zeg maar, op, uh, op plek drie. Uh, uh, en dan ging het inderdaad tussen Oenema en Wust en Lotte van Beek... en Anis Das, die goed reed om die, om die vierde plek. Ja, Kun je ons nog even meenemen naar die... Die laatste race... Die, nou ja, die... dat kan eigenlijk de laatste ronde doen. Want ze gingen zo een beetje zij aan zij de laatste ronde in. Margot Boer, Margo Boer en Marit Leenstra. Leenstra ja. En Boer stond voor in het algemeen klassement. Uh, maar Leenstra die reed ontzettend sterk in die uh, laatste ronde. En Boer uh, verloor daar veel te veel tijd in diezelfde laatste ronde. Leenstra had het voordeel van de laatste binnenbocht. En uh, nou ja, die, die overbrugt het verschil. Sterker nog, zo, zo loopt gewoon uit... En uh, ja, wordt dus Nederlands kampioen door die goede 1000 meters. Uh, vandaag net geen baanrecord. Maar ook gewoon hele stabiele en hele nette 500 meters. En als ze dat op zo'n uh, hooggelegen baan, op zo'n uh, snelle baan als Salt Lake... dat rijdt toch net weer even wat anders dan het wat meer werkeis zeg maar, van Groningen ook kan. Ja, dan kan Leenstra ook zomaar mee gaan doen om een uh, podium bij het WK Sprint. Marit Leenstraat, de Nederlands kampioenen sprint. Ja, het is uh, een hele mooie uh, titel op weg... Uh... En ja, eigenlijk beter 1500 meters. Daarvoor heb ik uh, meer snelheid nodig. Dit seizoen uh, zijn we echt ingegaan. Uh, ja, met het idee om dat te verbeteren. En uh, ja, dat ik daarmee de titel kan pakken is ja Dus ja, super. Je zegt het al, de 1000 en de 1500. maar ja, je gaat nu ook naar de 2K-sprint. Met wat voor gedachten ga je daarheen? Nou, vorig jaar was ik achtste. en uh, stond ik twee keer op het podium met de 1000 meters. Uh, de 500 meters verloor ik toen veel te veel eigenlijk. Om uh, echt in, uh, mee te doen. Uh, maar die gaat nu een stuk beter. En, nou, ik ben benieuwd uh, als ik nog een stapje kan maken hoe dicht ik naar mij kan komen. Hoe zou jij jouw seizoen tot nu toe willen, willen bestempelen? Ja, het gaat echt heel goed. Uh, Nederlandse titel op de 1000 meter en daarna op de 500 meter uh, drie keer podium in de World Cup en een keertje gewonnen. En nu hier de Nederlandse titel en uh, ja, op weg naar de tweede helft van het seizoen. Eigenlijk loopt het seizoen voor haar helemaal zoals ze het zelf gepland heeft. Hè? Want ze ja. heeft uh, eigenlijk nogal veel reacties losgemaakt. Mensen waren een beetje kwaad op haar. Want ze, ze reed het NK allround niet. Uh, helemaal met het oog op... Uh, NK-sprint en ja. het WK-sprint. Ja, en uh, nou ja, de winnaar krijgt gelijk. Ja, het is een enorm cliché, maar het ja. is wel waar. Nee, zij, zij richt zich eigenlijk met het oog op, op Sochi uh, 2014. De volgende Olympische Spelen helemaal op die 1000 en die 1500 meter. En uh, heeft heel wel overwogen die keuze. Ook wel met, een beetje met pijn in het hart, denk ik, uh, moeten maken. Dat ze dat allrounder heeft losgelaten. Want ze vindt dat gewoon leuk. En was twee keer Nederlands kampioen. Hè? Maar ja, ze laat hier dus wel zien uh, dat die keuze wel terecht is geweest. Want ze wordt, uh, ze wordt echt een sterke Nederlands kampioen. Onttroont Margot Boer, die de laatste twee seizoenen kampioen was. En uh, ja, ze is heel goed op weg. En hopelijk, dat zat haar de laatste jaren altijd net een beetje tegen. De laatste twee seizoenen. Uh, blijft ze fit tot en met eind maart? En de laatste twee seizoenen zag je dat er eind maart altijd iets was. Of ze raakte geblesseerd vorig seizoen. Of ze werd ziek twee seizoenen geleden. Dus hopelijk voor Leenstra kan ze het uh, tot en met de WK-afstanden... die we ook eind maart gaan rijden in Sochi volhouden. Ja, en zou ik kom daar toch nog even op terug. Zou er zich nog een sponsor melden voor het uh, team van Venu? Ja, nou, een ze hebben in ieder geval, precies. ze hebben in ieder geval co-sponsor. Uh, uh, ja, ik hoop het voor ze. Want het zou toch erg zonde zijn als dit collectief uh, uit elkaar valt. Uh, ze hebben uh, met Leenstra en Jan van Veen... dat is gewoon een hele goede twee-eenheid. Ja. Uh, de coach en Pupil kennen elkaar al jaren... werken al jaren uh, voortreffelijk goed samen. Dus ja, het zou zonde zijn als uh, er een verplichte scheiding komt... omdat er geen sponsor wordt gevonden. Ja, misschien maar op een gegeven moment, met haar, Ja, precies. Kijk, ze hebben nu in ieder geval co-sponsor... kunnen het seizoen afmaken. Maar ja, op een gegeven moment is er toch een, een hoofdsponsor nodig. We gaan even naar Margot Boer, Laurien van Riesen, Thijsje Oenema. Uh, die gaan ook naar het WK Sprint. Hoe goed was hun toernooi? Uh, nou ja, Boer liet het dan net een beetje lopen op die uh, duizend meters... waar ze normaal iets beter op is dan dat ze, dan dat ze nu was. De 500 meters die gingen wel oké, okay, want die, die wint ze twee keer. Dus dat, uh, dat was goed, vandaag ook in een barecor. Laurien van Riesen heeft een hoop tijd verspeeld uh, gisteren op de duizend meter. Dat was echt haar minste afstand. En Thijsje Unema heeft juist het verval wat ze normaal heeft op die kilometer... heel goed weten te beperken. Dus uh, uh, ja, bij boerenverriezen kun je wat aanmerken op de duizend meter. En bij Unema moet je juist een compliment uit, uh, uitdelen ja. voor haar duizend. Ze hebben nog even de tijd, hè? want ze gaan ook nog naar Calgary... Ja. Ja, eerst Calgary, snelle banen kunnen ze, kunnen ze wennen ja. aan de snelle ijs... en uh, toch op hoogte rijden en dan, uh, dan door naar dat WK in, uh, in Salt Lake City. Ja, dat zijn de vrouwen die een mooi vooruitzicht hebben. Dan gaan we nog even naar iemand die uh, ja, um, ja. zeer teleurgesteld is. Annette Gerritsen. Ze moest zich uh, vanmorgen afmelden voor het NK... omdat ze nog steeds last heeft van een virusinfectie. Ik heb nu gewoon met Jack vanmorgen uh, besloten... van, nou, zorg eerst dat het lichaam weer... Uh, ja, gewoon reageert zoals het moet zijn en dat ik me ook weer voel zoals ik moet zijn en ga vanuit daar zeg maar, het opnieuw opbouwen zodat ik in april zeg maar, uh, met een ja, goede conditie kan beginnen aan de ene kant is het ook wel een soort van opluchting maar aan de andere kant is het ook uh, ja, super moeilijk en ook, het, Jack zei even laat van uh, ik denk dat het beter is om je af te melden en toen had ik wel echt zo'n tegenstrijdig gevoel van... ja, ik wil eigenlijk gewoon super graag schaatsen. Maar als ik zo schaats als gisteren, dan is het gewoon niet leuk. En uh, ja, ik, ik kan geen wonder verwachten in één nacht of zo... dat het nu in één keer beter is. En eigenlijk vanaf, zeg maar, dat ik, uh, dat ik begin oktober ziek was... is het al constant een, een gevecht van fit worden. En elke keer is het echt op het randje van alles wat ik doe met trainingen. Uh, hoe ver ik kan gaan. En dat ik elke keer toch weer een, een terugval heb. En daardoor... Uh, ja heb ik nu gewoon zoiets van, oké, okay, ik moet het echt even loslaten en zorgen dat, dat ik weer gewoon normaal kan trainen en niet constant op mijn tellen hoef te passen of ik niet zeg maar, te veel van mijn lichaam vraag. Je bent, je bent ziek. Um, mensen die ziek zijn, die zijn een week ziek of twee weken ziek en kunnen dan weer normaal verder met hun normale leven. Maar jij dus blijkbaar niet. Is er iets wat, wat sluimert, wat nog wat steeds in je lichaam zit? Ja, dat, euh, nou ja, achteraf bleek gewoon wel dat het virus nog de hele tijd in, het, in mijn lichaam had gesluimd. Dat bleek na het NK afstanden ook. En weet je, weet je wat voor virus het is? Nee, dat, nou, dat, dat, dat wordt gewoon niet echt helemaal duidelijk. En uh, na de NK had ik uh, een fietstest gedaan. En daar, daar kwam ook heel duidelijk naar voren, dat ik echt uh, ja, wel een paar stappen achteruit was gegaan. Dus zeg maar... Het is wel te verklaren, maar dan bouw je het weer langzaam op. Weet je en ik heb met Jak ook super uh, gecontroleerd getraind en uh, veel meer rust ingebouwd dan dat ik normaal in trainingen zou doen. En uh, ja, trainingsarbeid wat ik normaal prima aan moet kunnen en wat ik ook normaal gewoon echt goed kan doen. Dat kwam nu dubbel zo hard aan, maar ik herstelde ook gewoon minder, minder snel, zeg maar. En uh, dan gaat het goed en dan, dan voel ik dat ik vooruit ga. En dan was vorige week had ik een goede wedstrijd. Maar dan uh, is dat één keer zo'n opleving. En daarna zegt mijn lichaam meteen weer van... nou, uh, ga nu maar weer eventjes uh, rustig aan doen. Dat zei Annette Gerritsen. Ze moet rustig aan doen. Dat is wel topsport ten voet uit. Hè? Living on the edge, ja. geloof ik. Ja, ja ze heeft uh, veel last gehad tussen wat ze zegt van het virus. Ik heb nog een tijd met de dokter staan praten van de Activia-ploegen... Ze ze voor rijdt. Uh, ook van Jack ori natuurlijk. Ja. Uh, en die zegt ook, ja, het heeft, dat virus heeft gewoon haar immuunsysteem heel erg aangetast. Dus ze is heel vatbaar. En bij het minst of het geringste, wat ze zelf ook zegt, valt ze terug. Ja, ja dat is ongelooflijk vervelend. Maar het is niet anders. Nee. En uh, dan, uh, dan vind ik het heel goed dat Jack Orry uiteindelijk... Die uh, de knoop heeft doorgehakt. En heeft gezegd: van uh, we stoppen ermee. Ja, dit en dat is dan voor haar bijna ook een opluchting, inderdaad. Dat is, ja, ja, je hoort die vertwijfeling. Ja. En uh, uh, uh, nou ja, misschien in het verleden. Uh, Hadden ze wel gezegd van we rijden door. We gaan toch nog proberen om zo'n World Cup plek... op de 500 meter bij wijze van spreken te veroveren. Ja, dit is gewoon een goede beslissing dan. Um, dan even nog naar over drie weken. Uh, het WK in uh, Salt Lake City. Wij gaan daar heen met de Nederlands kampioenen... Marit Leenstra en Stefan Groothuis. Wat kunnen die wat jou betreft op dat WK. Nou, Groothuis is gewoon weer absoluut uh, topfavoriet. Uh, uh, wat ik al zeg, er zijn, bij de mannen zijn er niet veel... die een goede 500 en een goede 1000 nee. uh, regelmatig kunnen rijden. Davis doet niet mee, of Q.U. meedoet. Dat is altijd allemaal nog onzeker. Dus uh, Groothuis is echt absoluut topfavoriet. Leenstra is kandidaat voor het podium... als ze ook op die snelle banen de 500 meter uh, goed doorkomt. En Boer, als ze de 1000 meters beter weer gaat rijden is ook zeker kandidaat voor het podium, uh, maar daar zijn natuurlijk Nesbit en Yin-Yu zijn daar vooral uh, de topfavorieten. Over drie weken het BK Sprint. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Okay.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 Ernst Jans zong over belle met Doe Jorien Termors is het nieuwe jaar gestart zoals ze het oude heeft afgesloten... met een Nederlandse titel. Vorige week werd ze Nederlands kampioen allround op de lange baan dus. Vandaag pakte ze de nationale shorttrack-titel. Op overtuigende wijze. Ze won op de Jaap-Edebaan alle afstanden. Op voorhand leek de mannenwedstrijd op het NK shorttrack... een spannende te worden met Niels Kerstel, Chinky Knecht... en Freek van der Wart als voornaamste titelkandidaten. Spannend werd het uiteindelijk ook daar niet echt...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 ja, ik probeer gewoon het beste eruit te halen. is het enige waar ik me eigenlijk op focus. Het is een beetje een vormdip? Nou een ja, hele grote dan denk ik. Ja? ja echt. Uh, de wereldbekerwedstrijd in Japan ging, nog, uh, ging echt nog goed. En dan was ik in uh, Shanghai twee keer achter. Maar echt maar met het gevoel van wat ik dacht, wat doe ik hier? Ja? Het ging echt voor een medelender Vanaf dat moment dat we thuis kwamen, gaat het alleen maar minder, minder, minder, minder. En ik ben nog steeds niet op mijn minste, zo voel ik me. Het ja. loopt nog steeds uh, bergafwaarts. Het dus ja. is eigenlijk niks voor jou, hè? Want we zijn er altijd wel van gewend voor jou dat je er op de grote momenten wel staat. Ja, nee, inderdaad. Ik heb eigenlijk nooit dat het echt, uh, dat het echt heel slecht gaat, maar het is op het moment echt uh, niet best. Ja. Uh, dan ga je zoeken, denk ik, hè? Waar ligt dat aan? Ja, nee, inderdaad. En, uh, dat uh, doen we al drie weken lang. En het is, het is het mooie van het als ik het short is het enige wat niet lukt. Ze dus kan het uh, bijvoorbeeld een uh, lange baantraining doen, en, uh, rijd dan ja, rijd ik uh, met gemak uh, duur rondjes, uh, gewoon harde rondjes. Ja? En uh, krachttraining gaat makkelijk en een fietstraining gaat gewoon goed. Ah, het is echt uh, puur alleen het schaatsen. wat shorttrack gaat. Dus zou je lukt? zeggen, dan, dan ligt het niet aan je, aan je fysieke staat en je uithoudingsvermogen en zo. Nee, nee inderdaad. En, en het bloed is ook gewoon goed. Dus, ja. Het is een beetje een raadsel. Het is echt het gevoel eigenlijk wat je mist op het moment. Ja, technisch gaat het prima. Het gevoel is er ook wel, maar ik ben gewoon na vier, drie vier rondjes is het gewoon klaar. Is de kracht weg, de power. Ja, zo, zo voelt het. Maar als ik kracht erin doe, dan uh, gaat het allemaal super makkelijk. Dan ben ik gewoon wel sterk. Dus ja. Dus je bent een beetje zoekende wat dat betreft. Ja, inderdaad, ja. ja. ja. En dat met een EK voor de boeg waar je titelverdediger bent, maak je je daar dan uh, zorgen om? Nou ja, ik hoop dat het uh, in deze twee weken dan terugkomt. Ja. ja. Op dus naar het EK in Zweden, waar één man echt een gooi wil doen naar het goud. Eindklassement bij de heren. Eerste plaats Niels Kersthold. Niels Kersthold, een bijdrage dus van Edwin Cornelis. De ijshockeyclub Tilburg heeft afscheid genomen van sterspeler Dale Wees. Hij gaat weer spelen in de NHL. Die Amerikaanse competitie lag maandenlang stil vanwege een ruzie... over het geld tussen clubeigenaren en spelers... Aan die zogenaamde lockout is nu een einde gekomen. Nog voor de bekerfinale gespeeld wordt, stapt Deel Wies op, uh, op het vliegtuig. Voorzitter van IJshoek Club Tilburg, Ron van Gestel. Goedenavond. Goedenavond. Daar was u al een beetje bang voor, hè? Ja, het zat er uh, dik in. Ja. in die zin, uh, toen wij uh, Wees Wies uh, haalden, toen wisten wij uh, echt niet hoe lang dat hij uh, zou blijven. We dachten in eerste instantie tussen de twee en de vier weken. Uiteindelijk zijn het voor ons uh, drie maanden geworden. Dus uh, eigenlijk wel een groot cadeau voor ons. Ja, dat was al heel mooi. Ja. Maar u hebt nu uh, afscheid van hem genomen. Hij is al terug. Hoe was het afscheid vanmiddag? Uh, heel bijzonder. Als je een uh, bomvol uh, stadion uh, ziet... en je ziet dan uh, alle supporters uh, een staande ovatie geven... dan uh, heeft hij echt wel iets uh, gebracht in Tilburg. Ja, kunt u aangeven wat hij teweeg heeft gebracht? Uh, ja, hij was uh, uh, uh, drie maanden groter vind ik dan, uh, dan de gemiddelde speler in Nederland. Uh, hij schaadt sneller, uh, stond altijd op de goede positie, uh, een sneller reflex, uh, een, een, een heel goed schot. En uh, waar wij hem voor gehaald hebben om onze eigen spelers beter te maken, dat heeft hij uh, zeker, uh, zeker waar gemaakt. Hij kon, ze, hij kon ze mee op sleeptouw nemen, zeg maar. Uh, ja, maar uh, zowel de goede spelers en ook de, onze vierde lijnspelers... die nam je ook mee, omdat hij zelf in de vierde lijn speelt in, uh, in Vancouver. Ja. En als je dan scoort, haalt hij ook onze vierde lijnspelers bij... om te laten zien van het is een team en je moet het samen doen. En als je het niet samen kunt, dan, uh, dan ga je het ook nooit winnen. Nee. Is het, dus als ik dit goed hoor, gaat u hem heel erg missen? Uh, nu al. Ja. Maar dat is nu toch bijzonder, al. dat iemand zich in zo'n korte tijd... Oké, okay, wel langer dan u dacht, maar in zo'n korte tijd zo belangrijk heeft weten te maken. Uh, ja, nogmaals, uh, uh, als je de beste speler van een team bent, en uh, je kunt ook in de moeilijke wedstrijden kun je, je team op houden nemen. Dan uh, maak je, je spelers beter. En, uh, en dat heeft hij echt gedaan de afgelopen maanden. Hoe hebt u dat nieuws eigenlijk gevolgd, uh, hoe dat ging met die onderhandelingen in, uh, in Amerika? Was dat met Angst en Beven? Nou ja, in die zin dat er heel veel gesprekken zijn geweest. En afgelopen week werd ons wel steeds duidelijker dat de kans op een overeenkomst van de NHL steeds groter ging worden. En eigenlijk een dag of drie geleden zijn we al geïnformeerd dat het er echt aan zat te komen. Dat het ten einde zou zijn Dus met Wies diverse gesprekken gehad. En volgens de afspraak wat we hebben ook gedaan op het moment dat het lockout over zou zijn zou hij direct uh, vertrekken, dus uh, uh, hij heeft zijn woord gehouden en dat uh, hebben wij ook gedaan uiteraard. Ja, maar u hoopt wel stiekem volgens mij dat hij toch de bekerfinale ook nog mee zou kunnen maken? Ja, ik moet zeggen, de bekerfinale in uh, Tilburg is uh, echt een feest voor iedereen, zo'n je liefhebber. En uh, hij was er heel graag bij geweest, maar ja, nogmaals, afspraak is afspraak. En uh, hij, uh, hij vliegt morgen vroeg om zes uur, uh, vliegt hij terug naar Vancouver, daar zal hij morgenavond aankomen. En een woensdag uh, gaat hij uh, zijn eerste training daarover volgen. Ja, hoe, heeft hij, hoe heeft hij daar zelf op gereageerd eigenlijk? Hij wist dat het ging gebeuren, dat snap ik. Maar het kan zijn dat hij uh, verknocht is geraakt aan Tilburg. Uh, ja, kan dat ik dat mij aangegeven... heel goed voorstellen. Ja, hij heeft <laughs> aangegeven dat hij uh, van Tilburg is gaan houden. Dat hij van onze supporters is gaan houden. Uh, maar hij is natuurlijk uh, een, een, een full prof in, uh, in Vancouver. Um, waar dat hij een, een, een, een salaris verdient... Uh, waar. Uh, uh, alle Nederlandse ijshokjes van dromen. Ja. En uh, ja, goed, hij gaat uh, zijn eigen werk weer doen. Ja. Hoe, uh, nog even naar het publiek. Uh, het was een uitverkocht huis vanmiddag, hè? Ja, het was uh, zo goed als uitverkocht. En uh, ja. de mensen hebben er ook uh, uh, echt van de wedstrijd genoten. In die zin, uh, Til heeft vanmiddag niet meegedaan. Ook in overleg met, uh, met onze eigen coach. Maar we hebben wel heel uitvoerig uh, afscheid van hem genomen na de wedstrijd. En uh, ja, was. Uh, uh, Echt een ja. feestje weer uh, naar deze overwinning. Denk waar, ik waarom heeft gedacht, hij niet ja. meegedaan? Uh, ja, hij vond zelf uh, de laatste wedstrijd. Uh, uh, vond hij het eigenlijk niet handig om um, um, op het ijs te gaan. Uh, toch bang voor blessures. En hij zegt: het is allemaal goed gegaan. En dan zul je net zien in zijn laatste wedstrijd dat het fout gaat. En uh, veel emotie moest veel geregeld worden. Of met tickets en alles. Dus die keuze is een overleg uh, met de coach gemaakt. Ja. En wat u betreft komt er snel weer een nieuwe lock-out, denk ik. Hè? <laughs> Um, wat ik heb begrepen, hebben ze nu een deal gemaakt voor zes of tien jaar. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval voor een langere tijd. Dus ik ben bang dat we in Tolburg uh, <laughs> uh, de komende jaren geen NHL-speler zien, uh, zien optreden. Nee, houdt u wel contact uh, met Dale Wees, denkt u? Uh, hebben we afgesproken van wel. En uh, sterker nog, hij heeft uh, uh, de hoofdsponsor mij uitgenodigd uh, om uh, naar de finale te komen kijken. Mocht ze in de finale komen van NHL uh, dit jaar? Oh, kijk eens aan. Dat is een mooi cadeau. Dat zou uh, mooi zijn. We hebben, hem ook een mooi, we hebben hem ook een mooie jas teruggegeven, dus ik vond het prima ruik. <laughs> Dank u wel. Uh, voorzitter van uh, IJshockeyclub Tilburg, Ron van Gestel. Ja. Een knol was dat. May take long. Het is misschien even wennen, maar de eerste week van januari... werd afgesloten met de Nederlandse kampioenschappen beachvolleybal. Gelukkig voor de deelnemers was het in een oude bloemenveiling in Alsmeer. Indoor dus. Een bijzonder evenement met veel feestelijke tintjes. Naast de titels werden ook nog wat spelers gehuldigd. Er was er een veiling van olympische kleding voor een goed doel. Een feestelijke dag die werd bezocht door verslaggever Floris van Hoorn. Wedstrijdtafel, zijn jullie er klaar voor? Lijnrechters klaar, scheidsrechters klaar, publiek, bent u er klaar voor? Het is voor de derde keer dat het toernooi wordt gespeeld. Maar het is voor het eerst dat het predicaat NK meekrijgt. En dat garandeert de aanwezigheid van een groot aantal Nederlandse toppers. En deze man in het oranje gaat het opnemen tegen een meervoudig Nederlands kampioen, meervoudig Europees kampioen met nummer 1, Richard Ho! Uw handen op elkaar met nummer 2, Daan Spijkers. Het evenement is populair, zeker bij de deelnemers. Ja, het is een hartstikke leuk toernooi. Komt er komt altijd heel veel mensen komen erop af, veel teams doen mee. Het is een toernooi wat totaal niet past in je voorbereiding. Uh, het is een toernooi, je, je bent aan het opbouwen in fysiek, je bent uh, technisch heel erg bezig. En dan ineens is er een toernooi. Ja, het is heel bijzonder omdat je normaal nooit geen toernooi binnen hebt. Je staat natuurlijk altijd buiten. En het is leuk uh, sowieso voor ons eigenlijk, om een keer in Nederland te spelen. Omdat we gewoon heel weinig toernooien in Nederland spelen. Maar de spelers zijn wel een beetje door elkaar gehusseld En zo zijn er nieuwe combinaties ontstaan. Routinier Richard Schuil moet het bijvoorbeeld doen zonder succespartner Rijn de nummer door. Ja, die is het niet. hè? Ik zit in uh, Azerbeidzjan. Daar dus, uh, zit hij de hele winter. Dus, uh, dat doe ik even wat anders. Maar uh, hij komt wel weer terug bij jou? Ja...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 Een tijdelijke oplossing. Dit is absoluut een absolute gelegenheidspartner. Uh, ik ben nu voornamelijk druk aan het studeren, de Technische Universiteit Delft. En uh, Robert was geblesseerd. En uh, zo kwam de bondscoach naar mij toe. Van goh, zou jij met Alex willen spelen, zodat hij wat wedstrijdritme vast heeft? En uh, zo doet het. Bij de vrouwen zijn de toppers ook aanwezig, maar doen ze niet mee. Sofie van Gestel viert een feestje. En dat belooft wat in 2013. En daartoe gaan wij jou zo een oorkonde overhandigen. Dus en Keizer heeft weer hele andere bezigheden. Ja, dames en heren. Iedereen samen in de bar. Uh, ik heb voor vandaag een evenement georganiseerd uh, voor Stichting Hartekind. Ik ben ambassadrice van deze stichting. En uh, ja, we zijn allerlei, met allerlei leuke activiteiten bezig voor harte kindjes. Uh, maar ook voor gewone kindjes, gezonde kindjes. Maar iedereen door elkaar en uh, ja, we gaan volleyballen, rugby, uh, trommelen. We hebben echt van alles. Maar desondanks is het belangrijkste onderdeel van de dag... Let's play ball! Het NK in Aalsmeer is het begin van een bijzonder jaar voor het Nederlandse beachvolleybal. Het is het laatste jaar van Richard Schuil als speler. Nou, zo zie ik het nog niet echt.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 Speciale aandacht daarbij voor Christian Varenhorst. Na een goed seizoen met partner John Stiekema werd hij verkozen tot Rookie of the Year. Het is um, ongeveer de prijs voor de beste nieuwkomer. Maar wel met een uh, significante prestatie. Dus uh, wat wij hebben gehaald is uh, genoeg. Is de waarde van de prijs het feit dat hij wordt gekozen door je collega's? Uh, ik vind dat van een hele grote waarde, ja. ja. Dat betekent heel duidelijk dat de andere spelers hebben gezegd... Van, nou, dat is een jongen waar we rekening moeten mee houden in de toekomst. Dus dat uh, vind ik een eer eigenlijk. Dat schept verwachtingen. Ja, ik hoop dat ik ze wakker maken. Ik vind het niet erg dat er verwachtingen zijn. Christian Varenhorst dus op jacht naar de macht in het Nederlandse beachvolleybal. In Aalsmeer werd alvast een waarschuwing afgegeven. Een Nederlands kampioen bij de mannen, John Stiekemijn, Christian Varenhorst. En de titel bij de vrouwen was voor Jantine van der Vlist en Marloes Wesseling. FC Barcelona opende het nieuwe kalenderjaar... op de manier waarop het 2012 had afgesloten. De ploeg van Tito Villanova was met 4-0 te sterk voor Espanyol. Correspondent Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond. Uh, zat Villanova ook op de bank? Was hij erbij? Ja, het is allemaal heel snel gegaan. Dat was ook wel een beetje voorspeld. Hoor. Het is niet zo'n hele ingrijpende operatie. Hij had al wat trainingen geleid, ook net na het nieuwe jaar... Hij hield zich wel rustig. Hij, uh, hij bleef bijna altijd op de bank zitten. Je zag hem niet de, de doelpunten vieren. Uh, in het begin, de tweede helft, zag je hem wat meer. En uh, hij heeft wel na afloop ook de, de persconferentie gehouden. Waarin hij zei dat hij iedereen bedankte voor uh, Ook het stadion. Er waren heel veel spandoeken voor, uh, voor Tito, voor Villanova. Uh, om hem steun te beduigen. En dus ik ben de mensen heel erg dankbaar. En hij zei van, dit is eigenlijk ook wel goed dat iemand zoiets overkomt. Hij uh, had wel een mooie boodschap. Hij zegt dan zien al die voetballers die, die toch allemaal hun eigen leven leiden... die worden zich ook ineens bewust wat er uh, uh, gewone mensen allemaal kan overkomen. Onder andere uh, kanker, wat, wat, wat hem is overkomen. Hij zegt dat uh, helpt zo een beetje weer met beide, benen, beide voeten op de grond te staan. Ja, want on onlangs is bij hem voor de tweede keer kanker geconstateerd. Ja, dat Vlak voor kerst werd dat uh, terug in, in, uh, in een klier, vlak onder het oor, werd dat geconstateerd er moest geopereerd worden. Dat was terugkeer van, van, van de tumor, de kwartaalige tumor, die een jaar daarvoor al bij hem geconstateerd was. Die is opnieuw geopereerd. En hij is nu in behandeling. Hij ondergaat chemotherapie en radiotherapie, maar niet zo agressief dat hij niet zou kunnen werken. Dus hij is gewoon, gewoon weer aan het werken en zat dus daarom ook op de bank. Ja, nou dat is het allerbelangrijkste. Hij is er weer bij. Uh, kon hij ook genieten van zijn ploeg? Ja, iedereen. Althans een, een, een, een half uur, dan, dan, toen, toen had Barcelona het allemaal al gedaan, toen stond het al 4-0 en was de wedstrijd afgelopen. Dat was ook de, de einduitslag, maar... Uh, de spelers hadden vooraf al gezegd... Van, we gaan voetballen voor, uh, voor Tito, voor onze trainer... om te laten zien dat we, dat we kerst en uh, nieuwjaar echt goed zijn doorgekomen. En dat bleek ook wel, want het was echt een, een bulldozer die over Stadgenoot Spagnol heen raasde. En, en na een half uur stond het al, al 4-0... door twee doelpunten van Pedro, één van Xavi... en één natuurlijk uh, van Messi uit een strafschop. Ah, zijn eerste doelpunt van 2013. Is het ja, feit. hij begint uh, zoals hij vorig jaar doorging. Hij, heeft, uh, hm. hij begint ook weer, hij heeft alleen maar records. Uh, een van zijn records is dat hij uh, acht wedstrijden op een rij in de competitie heeft gescoord. Dat heeft hij nu gedaan, dus volgende week zou hij dat uh, alweer kunnen breken. Hij weet van gekkigheid niet meer welke record hij <lacht> moet verbreken. Nee, maar dat weet hij zelf ook niet. Er zijn <lacht> mensen zegt hij, die hem allemaal aan herinneren, hij wil alleen maar voetballen. En je zag hem ook vandaag, doet hij heel veel pases aan medespelers gaf. Dus hij gaat niet alleen voor de doelpunten. Ja. Nou, normaal staat er, staat er best wat spanning op, op zo'n derby. Hè? Maar daar was dus nu niet zo heel veel van te merken. Nee, Zeker nee, vroeg, niet bij Barcelona. Ja, Vroeger was dat enorme spanning. Wordt er ook een beetje afgehaald, omdat beide clubs niet meer de supporters van de tegenstander accepteren. Dus uh, was een wedstrijd met 80.000 toeschouwers, maar allemaal fans van FC Barcelona. En niet één van stadgenoten Spagnol. Uh, maar ja, Spanjol staat in de degradatiezone al, al eigenlijk sinds het begin van de competitie. En ja, was echt mm, absoluut niet opgewassen tegen dit Barcelona. Nee. Um, dan naar de nummer twee. Normaal gesproken zou je zeggen Real Madrid, maar dat is niet de nummer twee. Het is Atletico Madrid. Die zijn aan het spelen nog? Ja, het staat op punt afgelopen Ze staan met 1-0 voor in een wedstrijd bij Mallorca. En uh, ja, als ze, als ze weer winnen, dan, dan blijven zij... Nou, wel op afstand van Barcelona. Maar in ieder geval blijven ze Real Madrid voor. En dat is waarschijnlijk het belangrijkste wat, uh, wat de ploeg wil dit seizoen. De tweede plaats in Spanje geeft recht op rechtstreeks kwalificatie voor de, voor de Champions League. En daar is waar Atletico naar nou op zoek is. En, uh... Ja, ze staan voor op Real Madrid. Ze weten dat Barcelona bijna onbereikbaar is. Ze staan op 9 punten Barcelona, of 11 punten Barcelona van Atletico. En Atletico staat er vijf voor op, op Real Madrid. En dat willen zij vast, vasthouden. Ja, nou gaat het bij Real Madrid de laatste tijd vooral over de, over de keeper. Wie stond, wie stond er vandaag op doel? Adam heet die, heet die jongen. Die, die al lang tweede keeper is, komt uit de jeugd. En ja, dat, dat is bij Real Madrid het enige onderwerp wat je zei al, waarover gesproken ja. wordt. De laatste wedstrijd voor het nieuwe jaar, voor kerst, stond ineens die Adam op het doel in plaats van Casillas en Casillas is, is hier een, een monument wat bijna groter is uh, dan het ja, monument op de Dam in Amsterdam... Uh, waar Real Madrid... Ja, Casillas is de absolute baas. En als je die uit het doel haalt, dan, dan heb je problemen. En dat wist Mourinho ook, dat deed hij toen. Maar hij heeft na, na twee weken alleen maar debatteren over, over die doelman... stelde hij vandaag gewoon weer die Adan op en, en liet Casillas uh, op de bank zitten. Ja, terwijl hij toch weet wat dat allemaal losmaakt inmiddels. Hè? Maar dat... Ja. Interesseert uh, José Mourinho niet zo heel veel, geloof ik. Nee, hij <laughs> zei, vooraf van de wedstrijd werden de opstellingen bekendgemaakt. Toen de reservebank bekend werd gemaakt, Casillas, was enorm juich, uh, juichen van de, van de toeschouwers. en Het werd afgesloten. Met, en de trainer is José Mourinho een enorm fluitconcert <laughs> in het Bernabeu. Ja. En eigenlijk alsof het lot het wilde, uh, werd Mourinho direct... Terecht geweest, want al na zes minuten uh, beging die Adan in het doel een fout. Hij speelde uh, een bal verkeerd uit naar na een verdediger van Rane. Die raakte de bal kwijt. Uh, Adan moest een penalty, beging een penalty op de tegenstander. Kreeg de rode kaart. En na acht minuten stond ineens Casillas uh, weer in het doel van, van Real Madrid. Dus, oh, hoe werd, ja, dat dat... werd dat ontvangen? Sorry? Hoe werd dat ontvangen? Ja, Met groot applaus dat Casillas weer terug in het, uh, in het doel was. Maar Real Madrid stond wel met tien man. Ja. En, en op een 1-1-stand, ze waren al op voorsprong gekomen. Dus het, het was moeilijk. Maar gelukkig voor uh, Casillas en voor Mourinho. Uiteindelijk won Real Madrid met 4-3 de wedstrijd. Een zeer moeizame wedstrijd. Uh, met tien man de hele wedstrijd. Cristiano Ronaldo speelde een van zijn beste wedstrijden. Maar zelfs daar ging het niet over, over Ronaldo. Het ging alleen maar over, over Casillas. Die ook nog van Ronaldo de aanvoerdersband kreeg toen inviel Maar Casillas weigerde dat. En dat was ook weer een van de vele signalen aan, aan Mourinho. Dat hij het laatste half jaar van het seizoen nog heel erg moeilijk gaat krijgen bij Real. Ja, Real Madrid, Real Sociedad was het. Even voor alle duidelijkheid. 4-3 ja, ja, dus ja. met de hakken over de sloot. Ja, je zegt het, het gaat er moeilijk uitzien voor hem. Kun je dat wat nader omschrijven? Hoe moeilijk ja. wordt moeilijk voor Mourinho? Ja, dat weet je nooit. Maar het, het lijkt of hij dreigt op of speelt om aan het einde van het seizoen te vertrekken. Uh, de vraag, hij wil dat Real Madrid hem ontslaat. Daar lijkt het op. Dan krijgt hij wat geld mee. Real Madrid hoopt dat hij zelf uh, vertrekt. Maar het lijkt dat de ideale die enkele jaren bestond dat, dat hij nu, nu voorbij is. Zeker dat ze, omdat ze dit jaar geen kampioen kunnen worden. De Champions League is er nog. Daar moeten we even afwachten. Ja. Um, morgen heb je de uitreiding van de Gouden Bal in Zürich. Uh, waar Mourinho genomineerd is als beste trainer. Hij zal niet komen opdagen. Hij zegt, hij moet een bekerwedstrijd van, van woensdag oh. voorbereiden. En de bekertorgen staan ze ook achter. Tegen Celta moeten ze nog goed maken. Maar ja, het, het is eigenlijk een, een voortdurende confrontatie. En Marina zegt wel, ja, het is perfect als ze mij uitsluiten en de ploeg maar, maar uh, aanmoedigen. Maar het publiek hij zegt, hij heeft gelijk. Het rendement wat ik breng uh, is niet goed. En daarvoor mogen ze mij straffen. Dus uh, laat ze dat maar lekker doen. Dankjewel. Dankjewel, Edwin Winkels. Gleedwood mac zijn we bijna aan het einde gekomen van dit sportweekend... waarin de spanning van de schaatsbaan kwam. Op deze slotrit van het 45e Nederlands kampioenschap... sprint bij de mannen waar Groothuis nu voor mij langskomt uitgereden... en een mager handje opsteekt naar het publiek. Maar hij weet dus wel dat hij voor is gebleven... voor Michel Mulder is gebleven in dat algemeen klassement. Daar komt Marianne Vos op de weg... Op weg in de richting van de finish, je zet nog even aan. Nou, nou, nou, nou, nou, het ging maar net goed bij Olterspeer. Het is een sprintje tegen zichzelf en je ziet ook de glimlach verschijnen op het gezicht bij de wereldkampioenen. Daar komt ze over de streep. De opening, Ronald Mulder ietsje sneller, 900ste dan hij in Otterspeer. Daar komt ze over de streep als winnares van de wereldwekenwedstrijd in Rome. Daar gaat uh, Heinel speer als eerste de laatste buitenbot in. Ronald Mulder komt niet meer terug. Tenspeer gaat hier de rit winnen van Ronald Mulder. Maar gaat hij ook die 2600ste goed maken? Dat denk ik wel. En de bos geeft even gas. En dat... Diegen, dat valt compleet uit elkaar. Hier komt hij in Onterspeer naar 1165. En, en dat is niet genoeg voor de titel. Ah, voor mij was het geen verparing. Ik, ik wist precies de verschillen. En, maar Stefan had nog niet op papiertje gekeken, dus die wist het nog niet zeker. Maar de titel gaat dus weer naar Stefan Groothuis. Ik begin nu, nu door te brengen en ah, geweldig. Vooral ook wel omdat het de zesde keer is. En Michel Mulder en Stefan Groothuis kijken ook alle kanten op. Maar volgens mij, als ik hier mijn computer moet geloven, is Stefan Groothuis gewoon een Nederlands kampioen geworden van dit seizoen op de sprint. Nou, hij doet het toch maar weer. Hè? Die, uh, dat is gewoon heel erg knap van hem. Hij doet het toch maar weer. Het was een uh, mooi wintersportweekend. We zijn aan het einde gekomen van langs de lijn van de zondagavond. Morgenavond zijn we er natuurlijk gewoon weer vanaf 10 uur. Met het oog op morgen gaat nu verder met presentator John Janssen van Galen. Ik wens u een fijne, fijne avond. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen.